In Amsterdam wordt het landskampioenschap van Ajax gevierd. Na de 2-0-overwinning op VVV werd er vuurwerk afgestoken op het Leidseplein... en klommen fans in lantaarnpalen. In de arena gingen na de uitreiking van de kampioenschaal de lampen uit... en de spelers liepen vervolgens in het licht van enkele schijnwerpers... door een juichend stadion. Het feest verloopt tot nu toe gemoedelijk. Het voorzorg heeft de gemeente Amsterdam extra politie achter de hand... maar die hoeft niet in te grijpen. Er werden wel enkele arrestaties verricht. Tijdens een tv-interview viel de kampioenschaal op een teen van Ajax-sit Jan Vertongen. Maar in tegenstelling tot vorig jaar liep de schaal dit keer geen deuk op. Komende avond wordt Ajax gehuldigd op een terrein naast de arena. Ajax is voor de 31ste keer kampioen van Nederland. Italiaanse voetbalclub Fiorentina heeft zijn trainer op staande voet ontslagen... nadat hij een van de eigen spelers had belaagd. Trainer Delio Rossi besloot de Servier Adem Lacic te wisselen... Lacic was het niet eens met die wissel en stak toen hij van het veld kwam sarcastisch een duim op. En dat schoot trainer Rossi in het verkeerde keelgat. Hij liep naar de speler toe en probeerde Lacic tot twee maal toe te slaan. Zijn assistenten en andere spelers trokken Rossi weg. De voorzitter van Fiorentina kondigde Rossi's vertrek meteen na de wedstrijd aan. Volgens hem had hij geen andere keus dan de trainer weg te sturen. Een opvolger is er nog niet. Het weer, vannacht wisselend bewolkt en hier en daar stevige buien. komende dag op veel plaatsen bewolkt met hier en daar een bui. Het wordt 13 graden aan zee tot 18 graden in het oosten. Tot zover het NOS Journaal. Hmm. ANWB Verkeersinformatie, één melding op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar is bij knooppunt Klaverpolder de verbindingsweg dicht door een ongeluk. En dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent. In het vorige uur vertoefden we in een Berlijns Grand Hotel anno 1928. We maakten kennis met mensen die als bij toeval elkaar's pad kruisten in dat hotel. En in dit uur ben ik benieuwd naar uw verhalen over de ontmoetingen die u heeft gehad terwijl u op reis was. Ontmoetingen in het hotel bijvoorbeeld, maar ook op de camping, in de trein of liftend. En ik ben dan ook zo benieuwd, welke ontmoetingen maakten echt de indruk op u? Hebben die ontmoetingen uw leven beïnvloed? En heeft u misschien zelfs wel vrienden overgehouden aan uw reizen? Daarover ga ik, ga ik graag met u in gesprek in het komende uur. U kunt ons bellen op ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. En Twitteren kan dan weer met hashtag Casaluna. Loel de Ruiter, goeienacht. Goeienacht, ik heb uh, in 1965 tijdens mijn verblijf in het vakantieverblijf in Parijs dat moet ik gaat met uh, president de Gaulle en Charles Pompidou. Oh, en uh, op welke manier ontmoette je die twee nou, mensen er waren, dan? Er waren verkiezingen en hij ging dus op verkiezingstournee door de binnenstad van Parijs en ze deed een aantal hotels aan waar buitenlanders waren maar ook wat Fransen en uh, hij wilde niet meer wat er voorgesteld. Dus ook aan onze uh, jonge vakantiegangers die daar uh, in totaal verbleven. Oh, ik kan me wel voorstellen dat je dan eventjes uh, verbaasd bent als je ineens ja, de generaal De ja, Gaulle binnen en, ziet uh, komen. Omdat uh, de OAS toen nog actief was uh, met bomaanslagen in Parijs in verband met de zelfstandig uh, ver, uh, worden van Algerije. Ja. Maar uh, uh, meneer De Gaulle was uh, niet bang en hij stapte zo uh, door het veiligheidskordon in naar binnen en iedereen moest komen opdraven. Om hem een hand te schudden. En zoals uh, Pompidou hetzelfde. En heb jij uh, de Goal en Pompidou ook een hand geschud? Nou ja, ja alle twee. Iedereen moest uh, worden voorgesteld. Wat leuk zeg. En, uh, en uh, hoe hij, uh, wat je van Frankrijk vond, vroeg hij. En uh, hoe, uh, nou, hij stelde wat algemene politieke vragen en dergelijke. En toen ging hij uh, weer verder. En was jouw Frans zo goed dat je dat antwoord ook aan hem kon geven in het Frans? Uh, redelijk, redelijk. Uh, hij spreekt niet goed in het Frans, maar dacht ook zodanig dat... Uh, hij uh, wel een redelijk antwoord van mij uh, heeft gekregen. Daar herinner ik mij nog uh, heel vaag, natuurlijk. Want het is 65, tot al 47 jaar geleden. Ja, maar toch. Maar, ik uh, kan me voorstellen, dat is een uh, reis die je dan nooit vergeet. Welke ja. indruk maakten de heren De Golem-Poppidoe op jou? Nou, uh, ja, uh, uh, uh, president De Golem was natuurlijk iemand die niet voor een kleintje vervaard was. En, en premier uh, Pompidou ja, die, uh, liep wat in zijn Kiel mee natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, en keer probeerden ze dus uh, stemmen te winnen. uiteraard. Niet van de buitenlandse gasten, want die mochten niet stemmen. Maar in ieder geval uh, vond het een leuke, uh, een leuke ontmoeting uh, destijds. Dat kan ik me zeer goed voorstellen. En, uh, en hij is nog een tijdje in het, in het hotel gebleven, want hij ging ook met mensen praten die wat beter Frans spraken dan ik. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat, dat was leuk. Een bijzondere ontmoeting inderdaad. In 1965 met de Golem Pompidou in een Parijs-hotel. Roel de Ruiter, ja. dankjewel. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Herman Boersma, goeienacht. Dag. Wat is een bijzondere ontmoeting die jij Dag. hebt gehad op reis? In 1990 op een camping in Noord-Frankrijk. En wie ontmoette je daar op die camping in Noord-Frankrijk? Ik in contact met een uh, blanke Zuid-Amerikaan die in Europa op zoek was naar. Uh, naar universiteiten of naar onderzoekcentra... die bezig waren met, met rassenverbetering, genetische beïnvloeding. Mm -hmm. Heel merkwaardig. En, en hoe ging die ontmoeting dan in zijn werk? Want dan sta je met z'n tweeën op zo'n camping. Hoe kwam uh, je met elkaar in gesprek? Nee, Ze waren met buren. Ik okay. kom even een borrel halen, zo gaat dat, hè? Ja, zo gaat het op een camping. Maar dan op een gegeven moment komt het gesprek ineens op uh, uh, rassenverbetering. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan toch even denkt... Oh, oh, je moet even omschakelen terwijl je aan het relaxen bent op zo'n camping. Ja, daar schrok ik van. En waarom schrok je ervan? Nou, rassenverbetering. En dan een keer, ik heb terug naar het gesprek met Ursula de Geer... die een fantastische uh, uh, geschiedenisles gaf over uh, de jaren 20 en 30. Ja. En alles wat daarin dat uh, nazi-Duitsland... Uh, aan de, aan, de, aan de hand was, enzovoorts. En, uh, hoe heet dat, in het programma van uh, wat Maurice de Hond vanavond vertelde... bij Paul en Witteman ja. over het enzovoorts. Of zijn moeder. Juist, oh, dat heb je ook gezien. En, uh, nou, dat, dat, maar goed, maar, om even de, de verschrikking uh, te scheiden. Ik heb die man uh, gezegd, man, uh, ik weet niet, ik weet daar niks van. En ik wil dat u vertrekt. Maar misschien had die man daar verder geen, geen kwade bedoelingen mee? Was het alleen een wetenschappelijke interesse? Of had, je, had jij het gevoel dat, dat deze man niet deugde? Ik had echt het gevoel dat hij uh, op zoek was naar, uh, naar, naar wetenschappers... die, uh, die, die, die daar uh, met hem mee zouden kunnen gaan. Ja, je had het, echt, het waren gevoel dat die... hij... terug kon gaan naar zijn regime daar in Zuid-Afrika. Dus je had het gevoel dat, dat hij uh, kwade bedoelingen had? Dat het niet een uh, welbedoelende wetenschapper was? Nee, Nee, niet. En op welke manier heb je hem dat duidelijk gemaakt? Uh, want je kunt iemand natuurlijk niet, nee, eh, niet dwingen om van een camping nee. te vertrekken. Ik, ik, ik, ook toen wist ik natuurlijk al wat er allemaal in dat Nazi-Duitsland gebeurde. Ja. Met, met allerlei experimenten enzovoort. En, uh, uh, uh, nou, Oprotten zei ik niet, maar uh, wil je vertrekken. Engels verstond hij trouwens ook niet. Dat is heel merkwaardig. Maar zuid afrikanen -Afrik verstaan wel een beetje Nederlands, en. toch? Die wilden geen Engels spreken vanwege die boerenoorlog enzovoort. Ja, nou, een ontmoeting die uh, nog wel eens bijgebleven, maar die uh, in ieder geval voor onrust zorgde bij jou, Herman. Nou, ik die, die uh, uh, uh, uh, uh, heb het altijd bezorgen. Herman Boersma. Nee, alsjeblieft. Ja, Herman Boersma, dankjewel voor je reactie. Dag. Ik wens je nog een goede nacht. Dag. Ruud van Meteren. Goedemorgen. Uh, het is, ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ruud, dat mag ook. Ruud, uh, welke bijzondere ontmoeting uh, heb jij gehad op reis? Nou, een wereldontmoeting. Misschien kan je het nog herinneren. Wie was de grootste treinrover in Engeland? Hoe heette die man toch ook alweer? Gips? Nee? Ja. Gips, Ronald toch? Bix. Bix, Bix, ja. Gips is weer wat anders. Ja, Ronald ja. Bix, ja. Ik heb jaren in Brazilië gewoond. En uh, ik kwam hem tegen. Een fascinerende man was het. En hoe kwam je hem dan tegen? Uh, gewoon, uh, het bleek uh, na de hand. Ik woonde in Rio de Janeiro. En hij bleek daar uh, mijn buurman te wezen. Oh, dat is een bijzondere buurman. Uh, wonen jullie zo op stand? Want ik denk dat de grootste treinrover, die woonde vast in een chic appartement. Nee, joh. Gewoon, uh, gewoon een normaal huisje. En uh, ja, uh, gewoon uh, een uh, Wij In dezelfde straat waar ik woonde. Maar ik woonde boven, zeg maar, op de, zeg maar, in de, op de weg. En hij woonde meer beneden, joh. Hij had een restaurantje daar oh. en, uh, voor zijn dochter. Hij had een Braziliaanse dochter, had hij daar zo. Oh, dat is eigenlijk een, en, uh, een redelijk bescheiden levend mens. Een bescheiden levend mens, ja. ja, ja. ja, ja. En uh, wat voor man vond jij die, die, die Bix? Want ja, het is toch een crimineel? Fascinerend en heel clever. Fascinerend en clever? Wat maakte hem zo clever in jouw ogen? Uh, gewoon als je met hem zat te praten, gewoon uh, ja, doordenken. En, uh, echt uh, gewoon. Al, overal zag hij de, de fun van een, weet je. Het is. Uh, maar het is, uh, had een dochter daar zo, daarom is die Brazilië nooit uitgewezen geworden daar zo. Had ook, een, ik heb ook zeg maar een, uh, voor mijn leven heb ik een verblijfsvergunning ook voor Brazilië. Ik zit nu momenteel in Nederland weer. Maar ook omdat maar je, je daar ook, familie hebt, begrijp ik. Ja, ik heb een, uh, ik ben getrouwd geweest daar zo. Ik heb een dochter, die woont daar nog steeds. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik zeg het ja, je wordt uh, voor je pensioen, word je gedwongen om naar Nederland terug te gaan. Want anders loop je allemaal mis en... Uh, maar ik zeg het over twee jaar, dan ga ik ook weer terug daar naartoe. Eh... Maar ik zeg, het is een fascinerende man echt geweest. Hij had een restaurant daar zo en ja, toen is hij ineens erg ziek geworden. En ja, uh, ziekenhuizen in Brazilië, dat, uh, daar kan je beter niet in liggen. Nee, nee. Dan kan je beter in het abattoir leggen, daar leg je nog beter. Hmm. Maar het is gewoon een fascinerende man gewoon. Een echt. fascinerende man en een clevere man. Dat moet je ook wel zijn natuurlijk als je de grootste treinrover uit de geschiedenis wordt, hè? Ja, maar eh, zoveel geld heb je ook niet eh, overgehouden daarvan hoor. Want ik heb met hem zitten praten en zo. Je moet er een hoop, eh, eh, het is daar, je moet een hoop mensen moet je allemaal betalen om daar te blijven en zo. Want dat is gewoon eh, fascinerend daar. De politie, eh, je hebt daar twee soorten politie hebben in Brazilië, zeg maar. Dat is politie federaal, die zijn echt eh, correct. Ja. Maar als je gewoon de straatpolitie hebt, dat is politie en militair dan daar zo. Nou, die zijn allemaal zo corrupt als een daar zo. Dus een deel van de opbrengsten van die treinroof ging uh, naar uh, die politie? Nou, ja. doe maar drie kwart. Doe maar drie kwart. <laughs> nee, dan begrijp ik dat bescheiden wonentje van, uh, van Big. Ja, ook beter. gewoon echt, uh, maar het was een uh, gewoon uh, ja, een fascinerende man. En, echt, uh, en ik zeg, hij is heel ziek geworden en toen is hij naar Engeland toegegaan... Ja. Want uh, ja, dat heeft hij nog goed gedaan. En maar wat er later van hem geworden, is. Ik, ik, uh, ik ben daar niet meer uh, achteraan gegaan. Maar hij schijnt heel kort daarna in Engeland. Uh, hij is met een privévliegtuig uh, zelfs overgevlogen. O, oh, dat dan weer wel? Dat weer wel. Dat ja, die Engelsen, wel. die waren hem nog graag even. Ja, Die hadden, hadden nog wat af te rekenen met ja, hem. Ja, die hadden letterlijk nog wat af te rekenen, ja, precies. <laughs> een bijzondere ontmoeting inderdaad, Ruud van Meeter. Dank je wel dat je ons uh, in die ontmoeting wilde laten delen vannacht. Oké, okay, hoor. En als We gaan u luisteren met uh, zaligheid naar jullie programma echt zo dus, 's avonds lekker biertje erbij zit, je zo lekker naar jullie te luisteren. Nou, hartstikke fijn. Goed om te horen. Dankjewel Ruud. Goed. Dag. En als u nou denkt, ja, ik heb ook bijzondere ontmoetingen gehad op reis. Uh, bijvoorbeeld inderdaad uh, biertjes gedronken met uh, bekende wereldburgers. Maar dat hoeven natuurlijk geen bekende mensen te zijn hè, die u heeft ontmoet. Het kunnen ook mensen zijn die veel indruk op u maakten. Mensen die uiteindelijk uw vrienden zijn geworden. Uh, die ontmoetingen uh, op de camping, in de trein, liftend, uh, uh, in het hotel. Die ontmoetingen, daar wil ik het graag met u over hebben. U kunt ons uh, bellen op ons gratis nummer 0800-1121. Mailen kan naar casa Luna, en Twitter ik kan met hashtag Casaluna. En ook een muzikaal vertellen we reisverhalen vannacht in Casaluna. Om te beginnen een nummer... en we hoorden net al een heel klein stukje in het vorige uur... een nummer uit de Broadway-versie van die musical Grand Hotel... waarover ik in het vorige uur praatte met regisseur Uzzel de Geer. Dit is een lied uit Grand Hotel. From the hospital... To the town of Berlin, I have taken the train here to begin my new life, though quite soon that must end, but until that occurs. I once was here While all my faculties Still are clear And check into my room As I planned At the Grand Hotel I want to sit Where I can sit Grand cafe where life begins at the end of day, and have them show me to a little table with a view. The sleek young men, the slender girls, they please my eyes. Perfumes from France and tropic plants around me rise. I listen to the swish of the silk The tune the fiddle plays And I feel gay and warm and free This is Das Leben This is La Vita This is La Vie, The life of me What luck! Room 418 seems to be available One of their very best Welcome to Grand Hotel, old Socks Thank you Thank you, my good friend, I thank you. In this lobby, past these gold-covered walls, past the tapestries hanging, I walk miles of halls. I want to know that I once was here, while all my faculties still are clear. The grand hotel. <kling> ...at the Grand Hotel. En niet uit de voorstelling Grand Hotel, de Broadway-versie. De Nederlandse versie is, zoals gezegd, nog tot en met 6 mei te zien... ...in Hotel The Grand in Amsterdam. Ik ben zo benieuwd wie u heeft ontmoet op uw weg en reizen. In een hotel, in de trein, in het vliegtuig, op de camping. Ontmoetingen die indruk op u eh, gemaakt hebben. Die eh, misschien wel vrienden hebben opgeleverd. Of ontmoetingen die uw leven beïnvloed hebben. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. 0800-1121, u kunt het twitteren als u dat wil met hashtag Casaluna. En mail ik al naar casaluna.ncrv.nl Ed van Mierlo, goeienacht. Dag Eriko, goeienacht. Dag Het welke ontmoeting uh, op reis is jou bijgebleven? Ja, ik heb het al een keer eerder verteld voor een paar jaar terug op de radio. Dat was 1980. Toen ja. waren mijn vrouw en ik door Frankrijk getrokken, naar Lourdes geweest. En toen kwamen we terug via Avignon. En daar hebben we een hotel genomen. En s'avonds gingen we in, in een bar. En daar gingen we even zitten. En vandoor is er aan die bar stonden allemaal knullen met de rugnummers. Die hadden ze een jek aan met 13 erop. En 7, en 9, en 8. En een donkere meer erbij. En gaan we door. Enfin, ik bestelde wat en toen kwam ik op die kruk te zitten. Mijn vrouw weer van aan een tafeltje zitten. En dan zag ik naast zo'n blonde man. We yeah. hebben een gesprek gehad met mensen een half uur tot drie keer die overloerden. Dus en over het geloof en zo. En op een gegeven moment riep er om half elf iemand van... Neemt uh, neemt me niet kwalijk, maar we moeten gaan. Ik denk, uh, we moeten gaan. Ik zeg, uh, waar gaan jullie naartoe? Hij zegt, uh, we gaan spelen in Fréjus. En ik zeg, uh, Fréjus? Ik zeg, nou, dan hopen we dat jullie winnen. En die lui lachen... Ik begreep er dan niks van wat ik dat zei. Ja, jij dacht natuurlijk, bleek... die rugnummers, dat is een voetbalteam ja, of zo. Ja, een voetbalteam wist ik veel. Maar ik... wat bleek nou, er zat ook een man later bij mijn vrouw, een manager. Dat was Carlos Santana. Echt waar? Ja, en dan heb ik drie kwartier weer zitten praten. Je had en geen echt, idee met wie je sprak? Echt niet, maar in 1980 was ik heel onnozel. Ik wist zelfs toen nog niet, toen die managers... weet je met wie je gesproken hebt, dat er Carlos Santana was. Ik had nog nooit van Santana gehoord. Pas later wist je uh, dat je naast een wereldster had gezeten. Dat je een gesprek met hem had gehad over het geloof en over Noorders. Want wat vertelde hij daarover? Zeker. Hij, oh, hij, hij was heel geïnteresseerd. Ik denk dat hij van Oost van katholiek is. Mm -hmm. en, uh, oh, heel interessant, heel goed. Ik weet niet meer precies, het gesprek, Dat is 1980, dus dan meer dan 30 jaar geleden. Maar het was best interessant, allemaal. En, en toen, toen zei ik mevrouw de Santana. Weet je wat we toen gedaan hebben? Dus zijn nee. we zijn om 11 uur naar een restaurantje gegaan. Daar hadden ze toen zo'n jukebox, Hé, kleintje, ja, hier in Frankrijk. Boven elk tafeltje hangt er eentje. Ja. Yeah. En daar hebben we een, toen Frans in gegooid. En toen hebben we Santana opgezet. En toen ging ik pas, pas met het kwartje. Dat je, oh, dat, dat is hem. Misschien was die ontmoeting ook daarom wel zo leuk. Omdat je geen idee had naast wie je zat. Je vond het gewoon een interessante man, nu je dan een goed gesprek. Ja. En misschien was dat gesprek toch anders verlopen... als je wist wie, wie, wie, wie daarnaast je zat. En het grappige is ook nog, die manager die had met mijn vrouw zitten praten... en hadden verteld van, nou leuk, leuk. En toen, zei ik, toen kwam ik terug, toen heb ik die man nog hier op de trap ontmoet. Manager, niet meer Carlos zelf. Dus nee. Nee. zei ik, god man, ik heb jullie geen post. Hij zei, nee, die heb ik niet, maar dan stuur ik die op. Echt verdomd, na veertien dagen kwam er hier in Nijmegen... een grote post aan met de handtekening van de hele groep. Ach, wat leuk. En, en die hangt ook nog steeds ergens bij jullie thuis, of niet? Zegt u? Die hangt ook nog steeds ergens bij jullie thuis. Een zoon heeft een zoon gekregen. Ja, wat leuk. Een, een bijzondere ontmoeting, dat mag je wel zeggen. In ja. een bar in Avignon. Drie kwartier gesprek ja, met een man. Het was, het was een beetje duur, hotel, dat mag ik rustig Maar goed, dat kwam zo uit. Ja, dat mag ook af en toe best hoor, vind ik. Dan moet je je een keer kietelen. Ja, mensen mag zichzelf kietelen en dat deed Carlos Santana daar dus ook. En jullie hadden een goed gesprek. En je had geen idee wie het was. Mooi verhaal, je Dankjewel daarvoor. Dag. Dag. Haar wetterhaar. Goeie nacht. Ja, alho. nacht. Heiko spreek ik wel. Ja, Heiko, Heilko. Hallo. Sorry, Oei, oei. Nee, mag niet uit. Ha, uh, ook jij hebt een bijzondere ontmoeting gehad met muzikanten, hè? Uh, ja, heel bijzonder, ja. Ik moet er nog wel vaak aan denken. Want als ik de muziek opzet, dan denk ik, wauw, die heb ik nog gezien. Vertel. Ik, ik zal mijn verhaal vertellen. Uh, het was ongeveer in 87, dat is ongeveer een eeuwigheid geleden. Een kwart eeuw geleden. Vijf drie jaar geleden. Toen was ik drie maal in Cuba. Ja. En wat deed je daar? Nou, een rondreizen... Solidair zijn met de Cubaanse revolutie. Op de suikerplantage werken. Contact maken met guerrilleros en noem maar op in de Dat Lekker mm -hmm. een hele aparte vakantie, heel bijzonder. Idealist op reis. Wat zeg je? Idealist op reis. Idealist op reis, Idealist op reis. ja, in die tijd helemaal. En, uh, nou. Arbeid er nog? Haar, ben je daar nog? Het vind net zo spannend. Har ging drie maanden naar Cuba, idealist ja. op... Ja, dan ben je weer Haar. Sorry, ik was even oh. uh, het contact met je kwijt. Oh. Je ging drie maanden naar Cuba, dat vertelde je als idealist ja. en ja. ga verder. Nou, en uh, toen reis ik dus door het land heen en uh, ik wil heel avonturen erover vertellen. Maar ik uh, woonde toen in een, in, een, uh, in een appartementje in Playa Cibonay. Ja. Dat ligt uh, vlakbij Guantanamo Bay, nogmaals. En uh, dat is vlakbij Santiago de Cuba... En uh, elke zondag ging ik, uh, ging ik naar Santiago de Cuba toe... Uh, met, uh, met vrienden die ik in het appartement had ontmoet. Hoor je me nog? Ja, ik hoor je nog steeds. Oké, okay, oké. Okay. Dat is helemaal goed. En uh, nou, we gingen dus, zondagmiddag gingen we naar Casa de La Trova, heette dat. Huis van de Troubadour. Casa de La Trova. En mm -hmm. werd zondagmiddag werd zondagmiddag live salsa muziek gemaakt. En ik was helemaal enthousiast over die muziek. En uh, ging, uh, elke zondag zag ik dezelfde oude mannetjes spelen en zingen... Met de gekke salsa muziek. Ja. Nou, ik kan je heel lang verhaal over vertellen. Maar die mannetjes die ik ontmoette, die oude mannetjes... dat was bijvoorbeeld het van Social Club. Maar dat wist je op dat moment natuurlijk helemaal nee. niet. Nee, die waren nog niet bekend ook. Dat was in 87. Maar je herkende dat talent wel. Ja, natuurlijk herkende ik dat talent. <laughs> ik zal het nooit vergeten voor mijn Ik heb hier nog een paar foto's hier van hun. Ik heb nog een kaart, die kijk ik nu op uit. Met ja. handtekenen van hun erop, achterop. Uit 87. Uh, prima. 11 inero 87. Je hebt hem niet nog bewaard. Ah, oh, wat leuk. En uh, nou, in ieder geval... Uh, we gingen dus zondagmiddag altijd naar hun toe... en ze speelden de, ze speelden de sterren van de Cubaanse hemel af. Uh -huh. En hoe en, ontdekte uh, je haar... op een gegeven moment dat die, die mannen die, die sterren van de hemel speelden... dat dat de leden van de Bornavista Social Club waren? Wanneer zag je ze terug? Ja, waarschijnlijk op televisie dan, maar... In 91, 90, 91 of zo. Toen had Rijk Koeder, de Beneficio Social Club... had die ontdekt... Ja, die heeft een platenmaatschappij en een productiemaatschappij. van ja. de een kleine moeite om te ontdekken. Ik speelde ook met de gedachte toen ik ze ontmoette van... wauw, het zou te gek zijn om een cd'tje van ze te maken... of een plaatje te maken een, een cassette op te nemen... voor ze naar Nederland af te draaien. Maar ik dacht van nee, je moet die mensen in hun eigen waarde beladen. Je moet ze niet exploiteren. Dat had ik altijd geleerd. Ja, maar heb jij het gevoel dat ze, dat ze achteraf inderdaad geëxploiteerd ge -ge zijn? Dat is mijn gevoel wel, ja. Ja? Ja het, is, ja, het is allemaal wel goed gekomen met z'n. Helaas is en Vurren ook al overleden. En verschillende andere leden van de Fischer Social Club. Maar ja, het mooie, het mooie vind ik om van mijn verhaal, om het zo te zeggen. Ja. Ik ga de komende winter ga ik er weer heen. Echt waar? Is dat voor ja. het eerst in 25 jaar? Ja, dan ga ik weer terug. Ik ben bezig met een foto van Cuba 25 jaar later. En die ga ik in, ben ik bezig om in Oost-Berlijn te gaan exposeren En ik ga ook de mensen ontmoeten die ik toen ontmoet heb, hoop ik. Echt waar? De mensen even... bij wie je in huis woonde ook? Ja, precies. Wat een leuk ja. idee. En, en haar, uh, heb je altijd contact gehouden met die mensen 25, nee, 25 nee, jaar lang of niet? Nee, nooit. Meer. Nee, nee. Ik heb wel nog uh, in uh, Carré heb ik nog uh, de dames van uh, uh, de nachtclub in Havana. Uh, uh, Tropicana, de nachtclub. Ja. Die heb ik nog uh, gezien in Carré. Die traden toen op. En dan ben ik in de coalitie geweest hun. Met die mooie, mooie dames wel ja, yeah. van Die nachtclub. Die heb ik wel naderop op terug ontmoet. Uh, die zag ik ook in Tropicaan in Havana, Barnabiega. Mm -hmm. Maar die, nou, die, die, die mensen bij wie je woonde, die ga je nu voor het eerst weer terugzien in 25 jaar? Ja, maar ook al andere mensen die ik toen al door heel Cuba heb gefotografeerd. Ik heb, ik heb duizenden foto's toen gemaakt. En die expositie die gaat er dus uit bestaan, foto's uit 1987 en foto's van diezelfde mensen, dezelfde situaties, ja. maar nu 25 jaar later. En ik zoek Sponsors voor mijn project en ik ben ook al bezig met andere mensen, maar eventueel als mensen me willen sponsoren, heel, heel, heel graag. Nou, die oproep staat ook. Uh, Har, je dankjewel voor je uh, reactie en uh, voor ook weer een bijzonder verhaal. Bijzondere ontmoetingen op reis, dankjewel, uh, Har. Hey, wait, en een goede dag, toch? Uh, dag. Ook uw bijzondere ontmoetingen op reis uh, hoor ik graag vannacht van u. U kunt bellen 0800 1121. U kunt het uh, mailen naar. Casa Luna, het en Twitter. Ik kwam met hashtag Luna. Mevrouw van der Munnek, goedenacht. Goedenavond, goedenacht. Ja. Ja. ja, het is laat, maar nou, goedenavond ja. mag ook. Mevrouw van der Munnek, welke bijzondere ontmoetingen heeft u op reis gehad? Ja, een, een flink aantal jaren geleden reisden wij met een camper door Zuidoost-Azië. Ja, en uh, landen als Turkije, Iran, Irak, nog wel vlak voor de Golfoorlog uh, mm -hmm. uh, uitbrak. Um, en uh, we reisden daar omdat we het gewoon een, een zeer interessant gebied uh, vonden. Ja. Maar toen we daar kwamen in, in dat gebied, uh, toen bleek dat het, ja, we zaten zo aan het grensgebied. En uh, dat grensgebied dat was vol met militairen en militaire politie. En over welk grensgebied hebben we het nu precies, mevrouw Van der Munnen? Het, het grensgebied van uh, Syrië met Oost-Turkije. Oké, okay, Syrië en Turkije, ja. En uh, we waren in dat grensgebied en we voelden ons heel onveilig, omdat uh, er veel regelmatig aanslagen bekend waren van uh, Koerden mm -hmm. Die in dat gebied wonen en die uh, het niet erg op hebben met het. Uh, Turkse leger... wat op dat moment aan die kant van de grens lag. Ja. En uh, het gevolg was dat... Uh, wij s'avonds, toen we wilden... overnachten... Ons, ja, een kampeertrein in dat gebied uh, was er niet. Nee. We ons afvroegen... hoe we het meest veilig konden blijven slapen daar ergens. Ja. Zonder daar, uh, dat, dat ons iets over zou overkomen. Ja. En uh, het, uh, toen besloten we om maar voor de deur van een kazerne te gaan staan. Want dat zou, zou volgens onze uh, redelijk naïeve uh, gedachten, uh, daar uh, zou ons het meest veilig zijn. Ja, dan zou je beschermd zijn. Je dan zou dan ook je kunnen denken, het zou juist een doelwit zijn, maar u dacht, daar ben je beschermd. Als je voor de deur van een de kazerne staat, dan zal er niet snel wat gebeuren. Precies, dachten wij. Ja. Dus nou, binnen een paar minuten stond een commandant met twee adjudanten stond, uh, buiten. En uh, vroeg wat we daar deden. En uh, toen we hem uitlegden dat, uh, wat, we, wat, wat, wat we daar deden, ja, had hij er wel enig begrip voor. En uh, hij uh, nodigde ons uit om dan maar binnen in de kazerne te komen staan. In plaats van buiten. Dus u reed zo met uw camper door de kazernepoort? Dus we zijn, naar de, we zijn door de kazernepoort naar binnen gegaan. En uh, daar uh, was een grote binnenplaats. En daar hebben we die nacht... Uh, met een cordon... met militairen om ons heen... Hm. hebben we uh, daar geslapen. En... Uh, uh, maar het, het, het leuke was dat... dat, het, dat was datgene wat mij zo'n diepe indruk... op mij gemaakt heeft. Diep. Want er zijn meer avonturen die je beleeft als je op die manier reist. Ja. Maar... Uh, uh, wat ik het, het leuke vond... was dat ik midden in de nacht... ...wakker werd en een fluisterend oor uh, door het raam. Want uh, ja, het was heel heet s'nacht, dus je had alles, alle raampjes een je open. Mm -hmm. En uh, we hoorden een uh, fluisterende stem in onvervalt Vlaams uh, tegen uh, van mij roepen. Mevrouw, mevrouw. En wat bleek dat het een uh, jonge Vlaamse, vlaams turkse militair was... Ja. ...die daar tijdens zijn vakantie in Turkije opgepakt was... Door de militaire politie. Om zijn dienstplicht dacht, te uh, vervullen. En, en, hij moest daar regelrecht in het, tijdens de vakantie hij moest regelrecht in het leger. Ja. En zijn ouders werden niet gewaarschuwd. En hij, hij vroeg ons of, hij, of wij zijn ouders in België wilden uh, laten weten dat het hem um, goed ging. En de volgende ochtend was hij weg. Ja. En zijn we vertrokken. En uh, dat vond ik toch wel een bijzondere ontmoeting. Ja. En, en kon u inderdaad later die, die ouders van deze jongen... nog op de hoogte stellen ja, van het feit gedaan. dat u uh, zijn zoon, uh, hun zoon ontmoet heeft? Ja, hij had een briefje had die door, de, uh, door het raam gegooid... waar zijn uh, naam en zijn adres op stond. En uh, dat die ouders, die uh, heb ik gebeld. Er stond ook een telefoonnummer mee. Dus toen we terug waren, hebben we, uh, heb ik even die ouders gebeld. En die mensen zijn toen gekomen en dan moesten ze het hele verhaal vertellen... Weet u hoe het en met die jongen, jongen is nu? Dat hij uh, opgepakt was door de militaire ja, politie. Ja. En heeft u nog contact met die familie of niet? Nee. Nee, dus u weet niet hoe het met die jongen afgelopen is verder. Nee. Nee, nee maar dat... de, de, wat bekend is over het algemeen: dat, uh, dat de, uh, jonge Turkse jongens er door het. Uh, als ze in Nederland zijn gebleven en daardoor toch. en toch de Turkse nationaliteit hebben dan worden ze opgepakt Ze moeten nog in militaire diensten moeten ze hun dienstplicht vervullen. Zo ook deze Vlaamse jongen dus. Inderdaad, een bijzondere ontmoeting. zegt midden op een kazerneterrein, aan de grens met Syrië, omringd door militairen... en dan ineens een Vlaamse stem die vriendelijk vraagt of je contact wil opnemen met, met zijn ouders. Een bijzonder verhaal. Mevrouw van der Mulk, dank u wel daarvoor. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Ja. Dag, reisverhalen. Daar gaat het om vannacht in uh, Casaluna. En dan vooral over de ontmoetingen. Niet zozeer over de mooie landschappen of de, de interessante gebouwen... of de prachtige musea. Nee, de ontmoetingen met mensen onderweg. Bijzondere ontmoetingen. Ik ben benieuwd. 0800 121 uit of hashtag Casaluna. Ondertussen gaan we de wereld zien. Ik wil, ik, wil ik Ik wil, ik, wil ik Ik wil een zonsopgang in Afrika te capoeira dansen in Bahia Tequila drinken in New Mexico En caipirinha in Rio Of met een zeilboot naar het Paaseiland Met een vliegtuig landen op het strand van zijn mooie, heel kiezen. In plaats van hier te zitten kniezen. Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco. De tango dansen in Buenos Aires. De blues van Memphis tot in New Orleans. Oh, ik zou zo graag de wereld zien. Ik wil de vader horen van Rodriguez. En de bouzouki van Dallaire's, of Piazzolas een bandoneon, horen klinken als de avond komt. er zit een regenjas met mij op een terras. Toch doet zo'n regenjas dromen dat het zo. wil ik wil ik zij wil. Met mij in Quebec, de bloemen is stevig buiten zet. Met Nougaro wil ik naar Toulouse. In een jazzclub luisteren naar blues of zwepen met Michel Jonas. Alsof de zenne hier de zende was. Ik wil de zon zien ondergaan in Koen. Van Memphis tot en New Orleans Oh, ik zou zo graag de wereld zien Ik wil de vader horen van Rodriguez En de bouzouki van Dalarès Of Piazzolla, z'n bandoneon Horen oh, klinken als de avond komt Er zit een regenjas met mij op toch doet zo'n rekenjas, Tof dat het zomer was. Ik wil, ik wil, ik. Zij willen, willen. Wij willen, willen. Wij willen. Johan Verminnen, ik wil de wereld zien. En Johan Verminnen treedt op zaterdag 19 mei weer eens een keer in Nederland op... in Theater De Wegwijzer, om precies te zijn in Nieuw- en sint Joosland En dat ligt op uh, Walgeren. Karel Korfker, goeienacht. Hallo. Karel, uh, bijzondere ontmoetingen op reis. Daar gaat het vannacht over hier bij ons in uh, Casa Luna. Je ja. hebt ook een bijzondere ontmoeting gehad, hè? Juist. Nou, ik ging ooit eens een, een wereldreis maken als, als jongeman. man. ja. Uh, Zit er een echo op de... Ik hoor niks. Oh, nee, het gaat goed. En uh, <coughs> toen kwam ik in Marokko liftend. En daarbij, daarbij kreeg ik een lift van een, een, een jongen uit Brussel. En die wilde een, een reis maken door de woestijn. Ja. En toen, ja een paar uur later, kregen we een ongeluk. Op het hoogste punt van de atlas. En ik kwam in Gips in een, in een ziekenhuis terecht en werd... Ge... Evacueerd zeg maar, naar Nederland. Met een gipsvlucht. Juist. Nou ja, dat bestond toen nog niet. Nee, dat 19... bestond toen nog niet, nee. In 1965, maar goed. En, en dat was een hele avontuurlijke vlucht. En toen kwam ik in Casablanca terecht... ...daar werd ik ontfermd door een, een, een man van de ambassade, zeg maar. Ja. Die mij verzorgd, want ik zat onder het bloed. En, en dat was de lange haarperiode. Mijn haar was helemaal uh, gestold door, door bloed, zeg maar. Waarom? En die wist mij te vaccineren En dan ik kwam in een vliegtuig terecht. Een caravel, ik weet niet of je dat niet zegt. Nee, nee. Zo'n ouderwets vliegtuig met de motoren aan de, aan, de, aan, aan de huid, zeg maar. Niet aan de vleugels, maar aan, aan het lichaam van, van de vliegtuig. Ja. Maar goed, en dan kom, maar ik kon niet vanwege gips en zo. kon ik niet in de gewone toeristenklasse zitten. Dus ze hebben mij toen in de eerste klas gezet. Je moest lang uit natuurlijk, hè? Ja. En daar kwam een meneer naast me zitten, een, een keurig, ja, een beetje playboy-achtig meneer met een blazer aan. En die beweerde een prins uit België te zijn, Albert geheten, of Albert. <laughs> hij probeerde eerst in het Frans en daarna in een, ja, in een redelijk Nederlands. En die wilde al mijn avonturen horen uit uh, Marokko. Ja. En, en hij vertelde dat hij in Casablanca geweest was en, en daar uh, een leuke tijd had gehad. En had je enig idee wie die zogenaamde prins Albert Albert was? Nee, ik, had, ik had geen idee. Ik dacht namelijk dat iemand dat ter plekke zat te verzinnen. Want ik, ik, ik kende een mop van prins Bernhard die ooit in een, in een gekhuis kwam. En toen vroeg een gek aan hem, wie ben jij? En toen zei hij, ik ben prins Bernhard. En toen zei die man, van nou, ik ben Napoleon, maar dat leren ze hier wel af. <laughs> dus jij dacht, het is, is zo'n prins? Ja. ja. Maar, maar, maar goed, maar toen uh, Boudewijn stierf. Ja. Uh, hoorde ik dat er een, een nieuwe koning zou opstaan, namelijk Albert. En toen dacht ik, nee, dat kan niet. Want ik had het dan keurig, uh, opgeschreven in een soort dagboekje. Ja. Dat, dat ligt nu ook voor me. Ja. En toen uh, ben ik eens uit gaan rekenen hoe dat nou zat. Hè. Dat was exact, uh, dat klopt helemaal. Dus die man die naast mij zat, was echt Prins Albert, die later koning werd. De toekomstige koningin. Nee, je ziet Prins Albert, of Koning Albert tegenwoordig natuurlijk... regelmatig op televisie. Was ja. het hem echt die naast je zat in het vliegtuig? Ja, dat moet hem geweest zijn. Want hij wist zulke details te vertellen. Het was namelijk, la, later ben ik daar een beetje ingedoken. Dat was net in die periode dat hij problemen had met... Hoe heet ze ook weer? De, de koningin? Paula. Eh, juist. Daar was een, een gedoe mee... Met, met, met, uh, dat hij zogenaamd vreemd gegaan was. En da daar sprak je gewoon met jou over? En, en nou, hij liep wel door dat hij de jongens in Casablanca heel leuk vond. Oh, oh, oh. <laughs> nou, misschien ja. als ze nu bij luisteren in België... hebben we een nieuwe scoop te pakken, zeg. Maar da daar sprak je... Wat, toch, wat merkwaardig dat zo'n man zo openhartig over dat soort dingen praat... met de eerste de beste medepassagier. Nou, hij kwam mij over als een, als een beetje playboy-achtige uh, uh, man... die, die uh, ja... Een beetje de, wat Prins Berat ook uitstraalde als hij in het buitenland was. Heel op het gebied van ja. internationale betrekkingen. Dus jij dacht het is een playboy-achtige fantast? Ja, met een blazer aan en, en, en helemaal zo ja, Saint-Tropez-achtig. Hm. Zo'n broek aan met van die mooie schoentjes. Nou, je ziet nog wel eens oude beelden van, van de, inderdaad, de, de huidige koning der België. En dat is inderdaad, ja, zoals, je, ja, zoals je hem nu omschrijft, zie je hem dan ook wel. Een, een, ja. een vlotte jongen. Hè? Hij, hij is ook liefhebber. Hardy Davidson bijvoorbeeld. Hij is een uh, eerdere voorzitter geweest van de Hardy Davidson oh. club. Maar vanwege zijn Parkinson doet hij dat niet meer, geloof ik. Nee, nee. Nou, een bijzondere ontmoeting inderdaad. Met een openhartige uh, prins en het die het later was, koning zou worden. Het, het leuke was toen ik in Schiphol landde, in het Gips, uh, zeg maar. Ja. Yeah. Of half uh, met een arm en een mitella aan en een been nogal stijf. Toen kwam ik in de bus naar... Ik woonde in Scheveningen, dus ik moest naar Den Haag. En dan heb je zo'n KLM-bus. Ja. Yeah. Ik weet niet of je dat uh, kan herinneren. Ja, die had je vroeger inderdaad. Maar goed, ik ging in de bus. En ja. naast mij, want iedereen ontfermde zich over mij. Ik was een jonge man van een jaar of zeventien, zeg ja. maar. Blauwoogig. En uh, ja, dat schijnt nogal... Uh, iedereen wilde mij <laughs> verzorgen. Ja. En dan kon er een man naast me zitten. En dat was, even kijken, in mijn boekje. Uh, Kerstens heette die, geloof ik. Een open, Ja, kerstjens. En wie is dat? Een heb ik en nog dat... nooit van gehoord. Maar dat kan naar mij liggen. Maar goed. En, en, die, en ik zei dat mijn moeder ook zong. Uh, die had ook een uh, opleiding gehad voor opera-zangeres. En zei, hoe heet die dan? Ja, Joos Smouter. Ze zegt: nou ja, zegt die, dat was een studiegenoot van mij. Uh, Hebben we jarenlang mee in de klas gezeten met zingen. <lacht> nou, het was echt, het was echt dat, een bijzondere <lacht> reis. En toen ik thuis kwam, moest ik de taxi nemen naar, naar mijn ouders, zeg maar. Ja. En die taxichauffeur vroeg aan mij... Hey, ben je gisteren ook uitgegleden met die gladheid? Want het schijnt al glad geweest te <lacht> zijn die zegt, nee, ik ben een ravijn gestort in Marokko. Ja, ja, dus, zo kennen we ze wel. Ja, die taxichauffeur dacht, dacht waarschijnlijk ook, ah, weer zo fantast. Hè? Ja. Wat een bijzondere terugreis uit, uh, uit Marokko. Je hebt ja. toch wel uh, de prins gevraagd om een handtekening op je gips te zetten, hoop ik. Hè? Nee, helemaal niet. Dat is stom ja. van je. Ja, heel dom. Als had je nu bewijs. Hè? Ja, ja. Karel Korfkoper, mag ik je bedanken voor je verhaal? Okay. En graag tot een andere keer. Leuk. Dag. Dag. Wie je toch al niet kan tegenkomen zo in het vliegtuig uh, Ik ontmoet. Nooit dat soort beroemdheden. Het ja, nou, is heel inspirerend, dit uurtje. Uh, G. Kaat, goeienacht. G. Kaat, ben je daar? Nee, G. krijg ik even niet aan de lijn. Misschien spreek ik u wel met Marianne Holtkamp. Klopt, helemaal. Teg Marianne, ja. goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, ik ging naar Canaria in februari. ja. En we zaten ongeveer, denk twee uur in de lucht. En wat gebeurt daar? Je krijgt altijd uh, drankjes. Uh, nou ja, je weet hoe het in een vliegtuig gaat. Mm -hmm. Accessoires, drankjes, boekjes. Maar vummetjes. Ja, nou ja. Oké, okay. dus ik zie dat wagentje aankomen. We zaten bijna achteraan, want ik was met een vriendin. Die zat achter me. Ja. En wat staat er op dat karretje? Marian Holtkamp gezocht. Nou, ik denk, wat krijgen we nou? Je krijgt een hartverzakking. Zoos, ik word gezocht achter me. Ja. Je wil doen niet zo stom, zegt ze. Ik zeg, ja, kijk maar. Staat erop. Marian Holtkamp gezocht. En toen? Dus ik zeg tegen dat meisje. Ik zeg, ik ben Marian. Nou, zegt ze, de Peursa wil u spreken. Ik zeg, de Peursa? Ze kennen helemaal geen Peursa. Ja, zegt ze, u mag een drankje van hem drinken. Ik zeg, nou, oké, okay, dat wil ik wel. Geef mij maar een biertje. Toos, wat wil jij? Een wijntje, zegt ze. <laughs> nou ja, na verloop van uh, een half uur kwam de peurs naar mij toe. Ja. Hij zegt, ik ben Mark. Ik zeg, joh, Mark, ik ben Marian. Ik zeg, ja, maar ik ken je helemaal niet. Nee, zegt hij, dat ga ik je vertellen. Hij zegt ik sport altijd met jouw schoonzus. Hmm. En eh, we waren op de sportschool en zij vertelde mij van. mijn schoonzus gaat morgen om twee uur met de vlucht naar Kangenaria. Oh zegt hij, dan gaan we wel iets leuks doen. En dit was de grap van je schoonzus. Ja, hij wilde me eerst omroepen, maar dat was te heftig. Nee, nee, nee. Je schikt ook nog wel. Ik zou denken, wat is er aan de hand als de person? Me ja, maar zoekt? Ik dacht, Paspoort verloren. Ja, of zoiets. Iets, of, zo. of is er wat aan de hand aan het wat in Ja, inderdaad. Maar hm. ik zeg, nou, maar ik vind het een hartstikke leuk idee. Nou ja, hij zegt, ja, ik ga volgende week naar uh, Mexico en daar zijn je schoonzus en zwager ook geweest. Nou ja. Nou, een mooi verhaal inderdaad, uh, Marian. <laughs> het was geen ik, ja, de verbinding met Marjan valt een beetje weg... maar volgens mij heb ik de crux van het verhaal uh, te pakken. Een grap van de schoonzus zorgde ervoor dat Peurser Mark uh, haar uh, letterlijk zocht... aan boord van het vliegtuig op weg naar Gran Canaria. Van Marjan Hotkamp naar Jack van Lent. Goeienacht. Nee, geen Jack Valent. Eh, dan stel ik weer voor dat we op muzikale wereldreis gaan. En dan komen we terecht in Duitsland. In het Grand Hotel Deutschland. Daar moet ik toch ineens weer aan denken... als ik weer terugdenk aan dat gesprek over die musical Grand Hotel. Dit is Herman van Veen. Our hotel's been updated since Berlin's Wolfen. The lobby is a warmer shade of grey. The elevators now are supersonic. We are here to serve and hope you'll have a pleasant stay. This is the first time you've ever stayed with us Our spotless reputation is well known Impressive names have graced us with their presence Adolf Hitler, Richard Strauss, Linda de Mol <laughs> Willkommen im Grand Hotel Deutschland The Piccolo takes care for das Quebec Wollen Sie bitte hier mal unterschreiben ze hebben diners, jawohl, we take them all. Het venster biedt vrij uitzicht op een baanhoek. Het is al laat, nog is daar een drukte van belang. Er wordt gewandeld, gehandeld, gespoten. Als travestiet vermond, gaat daar de dood gewoon zijn van. Op een schutting lees ik Uber-Deutsche prosa, Racistische graffiti en zie KKK, Jesus loves Coca-Cola Heinz is doof en keil Bienvenue au Grand Hotel Duitsland In every similar all you need and more And if companionship should be desired You find the Bible in the night stand up a drawer Het grote water met is leeg. Zonder vrienden, I wonder wat mijn allerliefste doet. Misschien denkt ze aan mij droomt van zinnen. Mana je dank ik er, want alles goed. Op de tv is een Tiroler jodel. Porno. In Waldheim rommelt Sissy met een bier. Onder het dekbed komt een deel van mij naar boven. En ik jodel tot mijn genoegen ook een keer. See you in Grand Hotel Deutschland. A home for gypsies like you. We've already opened in Paris. And coming to Amsterdam. A bientôt, grande de la maison gitane comme toi, ouverte déjà à vie. À Amsterdam de main Amsterdam de Amsterdam de mer, Amsterdam de mer, Amsterdam de mer. van Veen nam zijn intrek in Grand Hotel Deutschland. Op dit moment is een heel andere kant van Herman van Veens kunstenaarschap uh, te bewonderen, namelijk op Paleis Soesdijk. Daar hangen sinds Koninginnedag zijn Juliana-doeken. Dat zijn doeken die zijn uh, gebaseerd op de toespraak van Koningin Juliana in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in... Ik gok 1952. Een toespraak die, die toen heel veel stof deed opwaaien. Uh, want midden in de Koude Oorlog had onze vorstin het over vrede, verzoening en onderling begrip. En Herman van Veen vond die toespraak zo inspirerend. dat hij een aantal Juliana-doeken heeft gemaakt. En die doeken zijn dus nu te zien daar op uh, Paleis Soestijk. Geet T. Kaat, goeienacht. Goeienacht. G. Ik heb je te pakken. Dat doet me deugd. G. Uh, welke ontmoeting uh, die je op reis hebt gehad. Uh, is jou bijgebleven? Nou, dat was een ontmoeting in 1991, het is dus even geleden, in China, in de hoofdstad Peking. Daar gingen we met een groep vakantiegangers, uh, nou ja, van alles zien, maar ook naar het Zomerpaleis. Ja. En in dat Zomerpaleis, dat, dat is, uh, ja, in de tuinen liepen wij langs het water. En daar is een heel mooi baldekein, noem ik het maar, een hele lang uh, soort wandelpad met boven een houten uh, luifel. Maar ja. heel mooi Chinees beschilderd. Nou, wij liepen daar wat te fotograferen met z'n tweeën en de rest van de groep, nou, overal liep wat, maar... Toen zagen we ineens, er waren bijna mensen die daar geweest zijn, zijn niet zoveel Nederlanders misschien, maar aan het eind van die baldekein is een kade en daar ligt een marmeren boot en dat is een restaurant. Daar waren we bijna toen we in de verte onder dat baldekein uh, een stel Arabieren zagen, Of tenminste een paar mannen helemaal in die witte kleding, mm -hmm. zoals die Arabieren met zo'n rode doek om hun hoofd. En de Chinese politie of dat soort types eromheen. Ja. Nou, ze kwamen dichterbij. En toen werden wij onder dat baldekein weggejaagd. Daar mochten we niet lopen, want zij moesten er langs. Ja. Nou, wij schoten dus uh, naar de zijkant. En bleven toch even staan kijken. En ik dacht, nou, misschien leuk voor een foto. En uh, wij zaten, uh, die vriendin en ik zaten beide op een fotoclub. Dus ja, mooie foto's maken. Maar op een of andere manier, ik weet niet... Ze joegen ons eigenlijk weg. Maar toen dichter, kwamen ze nog dichterbij. En toen konden we eigenlijk wel fotograferen. Dus ik pak mijn fotocamera en mijn vriendin ook... die staat een meter bij mij vandaan. En die voorste meneer, die keert zich, die stopt. En die gaat voor ons poseren. Dus die staat vriendelijk naar ons te lachen. Dus van, nou, maak maar een foto. Simpel. Dus uh, uh, bezig natuurlijk. En bij mij lukte het niet, want ik had een verkeerde lens erop ontdekte ik toen. Ja. Yeah. Maar mijn vriendin had hem wel gemaakt en... Nou, toen liepen ze weer door. Eén man riep nog tegen mij, madame, is het uh, gelukt? In het Engels. Nou, ik zei ja, maar het was niet gelukt. Maar goed. Hmm. Toen liepen, we, liepen ze door. Nou, zeiden we, we hebben in ieder geval één foto. Ja, van ja. een Arabier in China. In China was het. In Peking. De ja. hoofdstad uh, van... Uh, ja, dat vertelde je, ja. Ja. Nou, en uh, toen kwamen we een uur later weer bij de bus... of tenminste op de plek waar we met de hele groep hadden afgesproken... en toen vertelden we dat verhaal en toen zegt die ene jongen... wij hebben ze ook gezien, weet je wie die meneer was die voor jullie poseerde? Nee, riepen we. Nou, zegt hij, dat was koning Vaagd van Saoedi-Arabië. <laughs> nou, dat was natuurlijk wel leuk, alleen we hadden eerst nog iets van... nou, is het waar zijn, maar toen we later thuis waren... toen ben ik foto's gaan zoeken ja. in de krant. Kon je en, gaan vergelijken. Hij was, het. Hij was het. Hij was het. Wat geweldig, al die de... ontmoetingen met royalty, en met, met ja. uh, beroemde sterren en met beroemde politici. Ja, ja het was wel heel grappig. Nou, een... Ja, je verwacht het natuurlijk niet. Vooral omdat, hij omdat wij weggejaagd werden door de mensen eromheen. Ja, maar de koning dan... zelf wilde best even poseren ja, voor wilde, je. die dag die blonde types, de West-Europese types. Zag hij misschien ook wel of misschien dacht hij Amerikanen. Maar in ieder geval vond hij wel leuk, blijkbaar. Nou, een, een bijzonder correcte koning, zo te horen. Ja, ja. hij is overleden, <laughs> een paar jaar geleden. Ja, maar opnaam. jij hebt een foto van hem. En, nou, en, het, en het was hem, hè? Een foto van hem, van een meter afstand Ja, G.T.K. Mooi verhaal. Dank je wel daarvoor. Oké. Okay. En een goede Dag. Dag. Check van Lent, Hoi, goeiedag, uh, heel kan. Ik heb een uh, aantal jaren terug, uh, ik heb één keer in mijn leven dat ik een goede daad gedaan. En dat was uh, uh, in 1998 uh, zijn we naar Tsjechië geweest met een hele kraak bus. Met een, uh, ja, eigenlijk vanuit de kraakbeweging was dat. Ik heb zelf nooit gekraakt hoor, ik heb altijd keurig netjes uh, mijn huur betaald. Ja. Maar dus, uh, uh, nee, ik was er dan inderdaad bij. en... Uh, toen ik nou, dat was echt stom voor mij toen ik had in plaats van mijn paspoort had ik mijn spaarbankboekje ja dat is Kijk, niet anders naar... Naar München, de bus die heeft nog een uur bij de regerings staan, Toen dus zijn we naar München gegaan heb ik een laissez-passé. Maar ja. wat er dus gebeurd is toen... We zijn naar uh, de kerncentrale in Zemmolin geweest. En omdat dat veilig was, dat, omdat die, Dat was eigenlijk een hele onveilige kerncentrale. Ja. Uh, omdat ik gewoon heel veel hield van een Tsjechisch meisje... denk ik van, oké, okay, ik moet hier gewoon iets aan doen. En dat uh, dus nou. oh, maar wacht even, Jack, Je ging protesteren tegen de kerncentrale daar in Tsjechië... omdat je hield van een Tsjechisch meisje... Dat, dat Tsjechische meisje dat, ken je al eerder of niet? Ja, dat was een meisje van de middelbare school. Natuurlijk, een grote liefde. Oh, die zat bij je op school. Oké, okay, oké. Okay. Ja. En, um, maar goed, En toen uh, waren we dus uh, bij die kerncentrale. En uh, <coughs> ik heb daar drie dagen heb ik opgetrokken met een Engels meisje. Michelle Valentine heette zij. Ja. Yeah. En. Um, nou, er is op een gegeven moment, het is ook in die tijd geweest, uh, een complete stortvloed, een, echt een zondvloed. Ik heb nog nooit zo'n regen meegemaakt. Het heeft nog drie dagen achter elkaar geregend. En er zijn nog heel veel, in Moravia, er zijn heel veel uh, slachtoffers gevallen, heel veel mensen die, die zijn dus ook van dat, uit dat kamp weggegaan. Ja. Omdat ze dus daar gingen helpen om ja. zandzakken te doen en, uh, en alles. Nou, oké, okay, goed. Ik heb drie dagen met het meisje opgetrokken. Michelle heette zij. Oh, Michelle Maybel. Ze was ook een dochter van een Engelse zanger. Okay. Michelle Valentine heette zij. En het, ze zat tegen mij de hele tijd van... Ja, maar ik, ben, ik heb een vriendje en ik ben altijd trouw. en Ik, altijd, ik nou, las het boek Lady Chatterley's Lover. En smiddags toen liepen we terug vanuit, de, vanuit die centrale. liepen we door de weilanden terug. En op een gegeven moment zegt ze tegen mij... Fuck me. En oh? ik heb het niet gedaan. En ik, ik had tot... El, nou, ik zal er niet elke dag aan denken. Ik heb van mijn leven niet dingen... Uh, ooit, uh, bijna nooit spijt dat ik dingen heb gedaan. Maar ik heb alleen maar spijt van dingen die ik niet heb gedaan. En ik heb het gewoon niet gedaan. Nou, maar Jack, je was ook naar Tsjechië gegaan omdat je verlies was op een Tsjechisch meisje. En je wilde eigenlijk Tsjechië helpen vanwege dat meisje. Dus ik vind het ook wel netjes dat je dat niet gedaan hebt. Nou, maar dat... Maar ze was, we hebben gewoon drie dagen met elkaar opgetrokken. We hebben het politiebureau gezeten en nou ja, noem het allemaal maar op Dus met zo'n blokkade van zo'n, ja, van zo'n zo centrale, dan heb je dan te maken ook met gewoon die vergaderingen en noem het allemaal maar op. Ja, ja. Maar, maar Jack, uh, je hebt Miss Valentine daarna nooit meer ontmoet? Ik heb, ik heb Michelle nooit meer. Ik zou ah. graag nog een keertje Ik heb wel eens gegoogeld maar Michelle Valentijn, dat, ja, dat, is, maar dat kan zij nooit zijn. Zij is een activist en ze is ook naar Kyoto geweest. En het is ook, ja. ja, maar je, je krijgt haar niet uh, boven als je ik, googelt. Ik kan hem niet meer vinden. Nee, en dat uh, Tsjechische meisje waarvoor je naar, naar Tsjechië reisde eigenlijk... heb je dat toch wel eens gesproken? Want dat zat bij je op school, dus nou, dat was wat uh, bekender... en was wat uh, dichter bij huis. Ik, ik zal je één ding vertellen. Ik ben, ik ben niet op mijn mondje gevallen. Als ik dat meisje tegenover moest, zat ik. viel helemaal dood. Ik kon geen woord meer uitbrengen. Ah, dan ben je echt verliefd, hè? Ja. Ja, en, en, en heb je dat meisje nog wel eens ontmoet daarna? Weet nee, je hoe het nee, haar nee, vergaan nee, nee, is? Nee nee, nee. Nee, nee, nee, ik ben daarna alweer een aantal keren verhuisd. Maar ook geen schoolreunie of weet ik veel wat? Nee, nee, nee. Op de nee, nee. schoolreunie was het niet. Nee, ik ben, ik ben wel zeker op die schoolreunie geweest. Maar ja, dat ja, was ze niet. Nee. Ah, nou, ik vind, ik vind het wel ware liefde, hoor. Om, om de verleiding te weerstaan daar in regenachtig Tsjechië. Jack, complimenten. En ik wens je <laughs> nog een goede nacht. Oh, ja. Fijn dat je belde. Laatste beller. We hebben nog een paar minuten. Maar ik ben wel benieuwd naar het verhaal van een andere Jack. Goeienacht. Dag, hoi. Jack, hoi. kort nog even jouw uh, verhaal als afsluiting van deze aflevering. Oké, okay, 1984. Ik mm -hmm. zit in een uh, vliegtuig naar Amerika. Uh, ik was cowboyde in die tijd... en ik kom met de man naast me in gesprek... en die was nogal geïnteresseerd, een Amerikaan. En, nou ja, fijn, ik doe mijn hele verhaal zo. En hij zegt, nou, dat wordt door meer Nederlanders gedaan, blijkbaar. Want de ex van mijn collega, die doet dat ook. Ik zeg, oké, okay, en... Wat maar kan... doet wat? Misschien heb ik even wat gemist. Hoor. Maar doet wat ook? Uh, ik was aan het cowboyen. Uh, oh, oh dat, dat, wat, wat doe je dan als je aan het cowboyen bent? Dat heb ik even gemist, sorry. Nou, het vlees groeit niet bij Albert Heijn in het schappen. Ja. Dat wordt, uh, wordt gefokt en dat moet groot worden. En ja, dat, moet dan ook weer, dat wordt uh, losgelaten in, grote, in de grote wildreservaten. Oh, oké, okay. ja, ja, dus letterlijk, ja, ik heb, ik heb het beeld. Ja, sorry, Jack, ik heb het oh, beeld. Je bent dat cowboy en die zei, ja, uh, zijn ex deed dat ook. Of de de... de... de collega, de ex van zijn collega dat. Ik. bedoel ik, ja, precies. En, uh, en, wat, en wat doet u dan? Nou, hij, ik doseer bouwkunde aan de universiteit in San Francisco. Ik zeg, nou, dan ken ik de naam van, uh, van uw collega wel. Oh, ja, zeg ik. Ik zeg, ja, dat, uh, nou, fijn, ik noem de naam van mijn ex. Hij zegt... Nou ja, dat is dus een gruwelijk toeval van al die miljoenen mensen die je kunt treffen. Kom ik dus de collega tegen van mijn ex. Nou, dat is wel inderdaad wel heel toevallig. Ja. En, en uh, hoe lang was, was uh, uh, je ex toen al je ex? Oh, jaren vijf. En heb je die ex nog wel eens op de hoogte gesteld van dit gruwelijke toeval? Pff, uh, ik kan het me niet voorstellen, want ik heb nooit meer contact met haar gehad. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. En hoe, ja, dat... hoe ging het gesprek toen verder? Dat gesprek was oh, hoogst amicaal. Ik bedoel, dat, uh, dat was gewoon een, een, heel leuk, uh, een heel leuk gebeuren, natuurlijk. En hij zal dat haar zeker verteld hebben. Maar ik denk dat wij toch een beetje te gebroeide waren, mijn ex en ik, dat zij mij daarvan later op de hoogte wilde stellen. En je had ook gezin om haar op de hoogte te stellen, dus het is niet voor niks je ex geworden, hè? Nee, nee, nee, nee, dat had zijn reden. Ja, ja, precies. Jack aan het cowboyen en ineens kom je dan de collega van je ex tegen. Ja, inderdaad, toevalliger kan die worden. Jack, ook jij bedankt voor je verhaal. Okay. En ik wens je nog een goede nacht. En Inderdaad, het is bijna twee uur, dus ik, ik ga de deuren van uh, Casa Luna sluiten voor vannacht. Dank dat u bij ons was, dat u meepraatte, dat u twitterde of mailde. Heel graag tot morgen. Dan is Mieke van der Wij, uw gastvrouw, hier. En straks na twee uur klinkt de nacht anders op Radio 1 dankzij Roel Koenas en ik. Ik wens u nog een goede nacht.